Jelle Visser met het NOS-journaal. Zittend president Macron heeft de Franse verkiezingen gewonnen. Hij behaalde meer dan 58% van de stemmen. Zijn rechtse rivaal Marine Le Pen bijna 42%. Ongeveer 28% van de Franse stemmers bleef thuis. Het is de laagste opkomst bij presidentsverkiezingen in de afgelopen 50 jaar. Le Pen heeft inmiddels haar verlies erkend. In een eerste reactie zei ze dat ze zal blijven vechten tegen Macrons beleid. Bijvoorbeeld op het gebied van immigratie. De grote natuurbrand op de Salantse Heuvelrug bij Holte is onder controle meldt de brandweer. De komende uren wordt nog nageblust en met warmtebeeldcamera's wordt in de gaten gehouden of het vuur niet opnieuw oplaait. De brand brak vanmiddag door onbekende oorzaken uit in natuurgebied Holtenberg. Een gebied van zo'n 25 voetbalvelden is afgebrand. Twitter heeft het account van Geert Wilders geschorst. De PVV-leider zou de regels hebben overtreden. Het gaat onder meer om een oproep aan de Pakistanse premier Sharif... waarin Wilders onder meer schrijft over het geweld van de intolerante ideologie islam... en de profeet Mohammed een valse profeet noemt. Wilders noemt het besluit van Twitter raar... omdat foto's met hem met een mes door zijn hoofd wel zijn toegestaan. Het Oekraïnse leger zegt dat het de Russen niet is gelukt om op te rukken in de regio Kharkov. Ze schroefden hun militaire inzet op om de hele regio te veroveren. Daarbij vielen veel doden en gewonden. President Poetin heeft geen interesse om de oorlog in Oekraïne te beëindigen... meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de Russische president. Poetin vindt het zinken van het vergrat Moskou vernederend... en zou nu zoveel mogelijk Oekraïns grondgebied willen veroveren. En dan het weer. Vanavond zijn er wolken en opklaringen. Vannacht kan vooral in het oosten bui vallen. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen ook in het zuiden kans op een bui. In het noorden zonnig en droog. Het wordt morgen tussen de 13 en 15 graden. Op de Wadden wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Doorwegsmeda aan de A9 dit weekend staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 4 kilometer file tussen Knoop het Watergaasmeer en Muiden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Piso Radio Show 1487. We gaan straks beginnen met Journeys van Divine Matrix. Dat is waar ik het vorige uur ook al over had van dat label AD Music uit Engeland, dat uh, elektronisch music label. Dan heel wat anders. Dan gaan we naar Mark Pinkus en de beste man die uh, heeft solo. Pianist, zullen we maar zeggen. En alles in zijn eentje. Ballerina in the Sky. Dat is zijn allernieuwste album. En dan de Nederlanders. Uh, Elene Scanasie met Brainscapes. Ja, nee, dat was zijn artiestenaam. Ik zeg het verkeerd. Het, uh, het album heette 2001. Dan andere Nederlanders. Lennie Koer met het, haar album Heilig Vuur. Dus ook alweer een paar jaar geleden. Dan eens even kijken. Hebben we natuurlijk of laatste, uh, Karani met The Water of Life, haar allerlaatste album en de voorlopig de laatste keer. Maar ja, Karani die gaat langskomen in deze studio. En dan gaan we uitgebreid met haar praten over haar muziek en over de hele werking van muziek. Dus um, nou, hou het allemaal in de gaten. Ergens in uh, mei, mei gaat het allemaal plaatsvinden. Dus wat dat betreft uh, weer van alles in de planning. Goed, we sluiten af met Simon Cooper met music op de womp en dat is, uh, ja, er zit zo'n hartslagje tussenin uh, in in dat nummer, lekker lang. En dat kan je allemaal weer terugvinden natuurlijk op de website peacefulradio.info. Veel leukste plezier!